Onze hulp is in de naam des Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat veren. De werken zijn er hadden. genade, barmhartigheid en vrede. Word u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en Christus Jezus, de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente we samen zingen van Psalm 141. Daarna van de versen 1 en 9 van psalm 141 vers 1 en 9. Ik roep hier in angst tot u gevloten. doch op u zie mijn schrijend ogen. 141 de versen 1 en 9. zal u worden gelezen. Joshua 20. Vooraf de heilige wet. Hoe luidt de wet des heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God. Ik die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere golden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 nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de sabbadag en heiligde dezelfde.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 Voorts sprak de Heere tot Jozua, zeggende, spreekt tot de kinderen Israels, zeggende, geef voor jullie de vrijsteden, daarvan ik met jullie gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarheen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat, omdat ze uw lieden zijn tot een toevlucht voor den bloedbreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren der oudsten derzelfde stad. Dan zullen ze hem tot haar in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij haar wonen. En als de bloedweker hem najaagt, zo en zullen zij den doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap geslagen heeft en heeft hem gisteren en hier gisteren niet gehad. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij staat, voor het aangezicht, der vergadering, voor het gerichte, totdat de hoge priester, sterven, die in die dagen zijn zal, dan zal de doodslager, wederkeren, en komen tot zijn stad, en tot zijn huis, tot de stad, van daar hij gevlooden is, toen heiligden zij, Kedes, in Galilea, op het gebergte Naftali, en Sichem, op het gebergte Efraim, en Kiriat Arba, deze is Hebron, op het gebergte Juda. En aan Gene, zijde, der Jordaan van Jericho Oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platteland van de stammen Rubens, en Ramot in Gilead van de Gad, en Golan in Bazan van de stammen Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor alle de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van haar lieden verkeert opdat derwaarts vluchtte, al die een zielen slaat door dwaling. Opdat hij niet en sterven door de hand des bloedbrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zal hebben. Tot zover. Veruitmoedigen wij in gemeenschappelijk gebed. Lieve ontfermer, u brengt een hand vol slijk. Wat tot stof gaat wederkeren, want we staan en zitten te wachten op de dood. Nog op uw lieve dag met de kinderen samen rond uw woord. Enkele we overmocht elkaar uw godi En de rommeling uw genade bevelen. Wij leven maar één keer aan deze kant. En we sterven maar één keer. Omdat we de ergst van de genade tijd met die kleine kindertjes mochten beleven. Want uw woord zegt het dat er een tijd is om geboren te worden. En een tijd om te sterven. En ook of we er erg in mochten krijgen van de levende weten dat ze sterven moeten en uw woord zegt het, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Ach, tussen de wieg en het graf zal het moeten gebeuren dat eeuwige genadewonder uw hand door het zaad van uw getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid geeft. Och dat u nog u zie, om ruzie om wat voeder uitreiken, de bloedvreker in bewustheid des geloofs op de hielen en de vrijstad mag worden gekend, heenwijzende was het oud is naar uw lieve aanbiddelijke borgen, Gezegende van de Vader, vol van genaad en waarheid. En het welbehagen gaat door uw hand ook in deze donkere tijden. Van afval en verval, schromelijke miskenning van de waarheid. Gaat het door, want u voert naar een vastgemaakt bestek. Alles uit naar uw eeuwige raad. Terwijl het oog nog op uw gebroken Sion gevestigd staat, laat de zekerheid des geloofs gekend en de vrijspraak ontvangen, de vrijmaking doorleeft, het bloed aan de conscientie en de vrede op grond van recht in het licht van de dood van de hoge priester. O, oh, die leeft nu wederom aan de rechterhand uw vaders in heilige volmaakte ernst, Om voor biddeloze, ellendige, te zwatten, dwaze, goddeloze zondaren te bidden. Wat kostelijk, daar raken wij uitgebeden. Dan is het door het geloof, wetende dat we hebben ook aan de morgenstom van uw lieve dag. Hier vergaat het in Brakel een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige, o lieve en heilige geest. Wil alsjeblieft inkomen en doorgaan, want wij liggen midden in de dood. We zijn allemaal even zwart, allemaal even dwaas en slecht, van een lap gescheurd. En niemand die naar God vraagt nog zoekt. We hebben geen belang bij uw dag, uw woord, uw dienst en werk. Maar als u met gedachten des vredes zou opstaan, dan gaan wij aan u denken. En dan gaan we luisteren naar hetgeen de geest tot ons en die arme kinderen te zeggen heeft. Gedenk de onbekeerde medereizigers. De leeftijden lopen nogal uiteen. Er zit prille jeugd, er zijn middelbare en oudere. U mocht ze hier en thuis nog schenken die waarachter zijn, schriftuurlijke bekering en wedergeboorte. Of dat ze van dood levend, van blind ziende, is aan de weet kwamen wat ze nog nooit gehoord hebben. En verstaan waar ze geen kennis aan hebben. Dat is de drie stukken noodzakelijk bevindelijk te beleven op de school van de geest in het abc des geloofs wil u het nog werken en bij uw Sion versterken want dan is het werk u zelfs met vrezen en beven maar het is dan ook God die in u werkt het willen en werken naar zijn welbare. gedenk de raad der gemeente ook wat er niet is gedenk alle zieken ook in de ziekenhuizen gestichte sanatoria, bejaarde orde en alle die daar werken, de doktoren, chirurgen, broeders en zusters en welke dienstverleningen er zijn ook op het dorp. Wij vragen voor de weduwen en de wedunaren en de half en de hele wezen, wat hebben ze het hier, u weet het zo moeilijk. Misschien hebben ze de nacht wel doorgebracht met klagen, Kliet niet af, hart en op te heffen naar omhoog, wil u ze bijzonder die genade verlenen, waardoor ze bewaard worden van moedeloosheid en voor opstand opdat ze niet in de door u opgelegde roede zouden bijten, maar in liefde nog mochten kussen. Gedenk onze militairen tot in Duitsland en Libanon, de jongens en mannen zijn ook in groot gevaar, Gedurend bedreigd mocht u ze beschutten en beschermen en onderdanen maken in de lijf van de koninklijke dienstverlening Militia Christi. Wat waren ze er goed mee? hier gedenk, aan ons vorstenhuis leg u vrezen er nog in, ook in onze koningin. Gedenk de regering, u weet hoe het ervoor staat in de aard gelijk in de dagen van de torenbouw de babel, er is een grote spraakverwarring en dat komt nooit goed tenzij dat de door uw genade mochten wederkeren en vernederd gaan vragen, heren wat wilt gij hoe wij zullen regeren? Wil u gedenken lieve heren aan het onderwijs, het zij van het hoogste graad tot de kleuterschool, we leggen ze aan de voetbank van uw voeten, zowel die lesgeving als die de lessen ontvangen. Wil u gedachtig zijn, zo aan kerk, school en staat, echt paren kinderloos, u weet hoe ze eronder gebukt gaan, wil u nog geven de krachten om dat kruis te dragen? En wat nog mogelijk is, ook mede ingesloten die in verwachting zijn de uitkomst genadig verlenen in de uren dat het benauwd en bang kan worden. Wees u zo gedachtig aan alle noden van hen die de kindertjes hebben verloren, onezaam en verlaten over de wereld gaan om der zonden wil, zijn wij samen zo vol zorgen, ellende. In dit jammer dan onderworpen en in de natuur bewijst u het al weken dat er zoveel hemelwater is. Mochten wonderwerpen onderworpen gemaakt waar we het buiten hebben liggen of staan en moeite hebben met de nattigheid ook voor de beesten, u mocht maar geven te bestaan. de winden uit de schatkamer en de regen uit de wolken, het is alles door uw eeuwige bestelling en uitvoering gedenk al die arbeid die in de wijn gaat het zij ze de preek lezen of verklaren uw woord mede over de grenzen onder de zwarte de rode de gele en de bruine en onder de blanke uw koninkrijk oh hier. Werf de troon van de duivel neer laat uw naam verhoogd de zegen ontvangen de huichelaar ontdekt het arme volk bevestigt, de Sionieten verheugt in uw huis en ondervinden dat er nog teerkost is op de weg uit uw heilig verband, in u die eeuwige verbondsmiddelaar naar het welbare tot uw volk, in uw lieve gunst om het bloed en betere dingen spreekt dan Abel. Amen. U mag offering. En dan gaan we zingen van psalm 51. Gena, o oh God, gena. En wat er verder volgt, mede in het tweede vers van psalm 51. We hebben geen verlossing nodig. Wij stapelen wat de woorden en we verstaan niet wat we zeggen. Of zit er iemand onder die er wel van weet? Ja, niet allemaal gelijk je hand opsteken, want ik dacht het niet. Zou er geen onder zitten? Dan kunnen we de winkel gelijk sluiten. Nee, doen het niet hoor, sluiten niet. Maar ik dacht dat we het, nee, dat, nee God sluit ook zomaar niet. En als zij sluiten is het gebeurd. Ik heb nog aangehaald, we leven maar één keer. En er staat hier zwart of wit. Het is ons gezet eenmaal. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, je, je sterft toch een keer. Maar dat staat er niet, dat staat er niet. Je moet denken, dat staat heel wat anders. Niet zomaar onverschillen. nou ja, een keer sterf je toch. Wanneer, dat zien we wel. Nee, dat staat er niet. Het is de mens gezet eenmaal. Dus dat betekent geen twee mannen. dadelijk, kinderen, het is wat, dus tussen je wieg en je grafje, dat moet gebeuren vandaag, ook voor die kindertjes, wat betekent dat, kind en nieuw hartje, tot God bekeerd door de eenvoudigheid van het zaad van zijn woord, want dat is wat, leven tussen wieg en graf, dat is een kostelijke tijd, ja dat is de genade tijd, de tijd van het welbare, en hoe spoedig kan het wezen? Uit de wieg zijn we allemaal. En in de kist komen we allemaal. Tenminste, als we nog een begrafenis hebben. En dat kan heel spoedig gebeuren. En als we nou de vraag stellen, in godsnaam, op deze rustdag in Brakel, ook aan die kleine kinderen, zijt gij bereid om begraven te worden? Wie? Niemand? Dat is ook wat. Ja dat is eigenlijk wat, of is er één onder die bereid is? Eén onder, als de Heer u vanmorgen vroeg op zijn dag, is het wel met u? Zou u antwoord kunnen geven van ja of nee, nog nee? Lieve man, kan zo gebeuren, Er is maar ene schreden en kijk maar naar die hand, de een heb een wat breder als de andere hand, een kind heb een klein handje, maar er staat in de Heilige Kamel dat het is maar een handbreed gesteld. Dus ja, vandaag moet beuren. Misschien is het nog voor de middag nodig. Misschien zijn wij daarna de middag al niet meer. Want u zit en ik sta te sterven. Dus wat dat betreft is het maar één schrede tussen leven en dood. En dan gezongen over uh, schuld en gepraat, zingend gepraat en pratend gezongen over vergeving en genade en geen genade nodig gehad. jongens, meisjes, kleine kindertjes, vaders, moeders, oude grijzaard, ja medereizigers naar de eeuwigheid thuis in de kamer, misschien ligt er nog alleen op bed te luisteren, moet je eens over nadenken, wat dat nou betekent dat de Heer heden morgen ons nog voorhoudt. Niet alleen over de schuld. Die is er. O, bestaand. voor zijn aangezicht. Wat zijn uw zonden? Ja, die zijn er ook. En niet zo weinig. Maar genadeprie, dat is er ook vanmorgen, hoop ik. En verlossingsbediening. Ja, niet alleen. Doemschuld, maar ook verzoende schuld. Dus niet alleen oordeel en verdoemenis, maar ook de rijkdom van de vrijstad, de welke Christus is oud-testamentisch voorgesteld. En het werk zijner handen gaat ook vandaag, wat is het ook alweer, 25? Ja, de tiende maand, 81, gelukkiglijk voort, door zijn hand. Dus het staat niet openloos, nee mensen het staat niet openloos. Ja aan onze kant, bedoel je dat? Ja dat is hopeloos. Aan onze kant is het afgesneden zaak. wat dat betreft hoef je niet te hopen. Ook niet op mij, ik hoop niet dat je verwachting van me hebt, want je komt bedrogen uit dit avond, het is heel bedrogen. Maar hier heb ik voor me liggen, de heilige kanon, de waarheid gods, leven gods en de genade gods en het welbehagen. Wat door zijn hand die geliefde gezegende vrijstad Christus. Nog voortgang hebben. Ook in deze sombere donkere dagen. Waar ieder blaadje waar je op straat en op de stoep en de tuin ziet. liggen, ons predikt. Mijn monden van de profeet Jezaaie we vanaf als een blad, En we gaan hele door. De weg van alle vlees. Nogthans kijk naar Joshua 20. Uitgangspunt tweede Vers. Spreek tot de kinderen Israël. Spreek tot de mensen in Brakel. Spreek tot de kleine kindertjes in Brakel. Zeggende. Geef voor uw lieden de vrijsteden. Waarvan ik met uw lieden gesproken heb. En dat is al gebeurd door de dienst van Mozes. Want u kunt het terugvinden ook in Deuteronomium 4. En in nummerie 35. Allensk is dus wel een bewijs. Van het eeuwige godsbestek, in het licht oud Testament is ook van de ceremoniële diensten, omtrent Israëls godsdienst, priesters, levite, hoogtijdagen, bloedstortingen, wetgevingen. En in dit verband staat het, en dan wilde u kortelijk stilstaan bij de ware vrijstap... Ten eerste, voor wie is die belangrijk? En ten tweede, wat houdt het al dus in? De ware vrijstad. We hebben de steden horen voorlezen, hoeders. En dan betekent dat Kedes heilig. En dat ziet op Christus. De heiligheid des Heren. En dat is in hem, is er een onheilig, slecht zwart volk. Wordt volkomelijk geheiligd. In vrij spraak des rechters en vrijmaking door dat rode lieve zoete warme bloed in de vrijstad gods. Sichem betekent schouder en dan denken we met de kinderen aan de overbekende tekst en de heerschappij zal op zijn schouders zijn. En in de derde plaats Hebron betekent zoete gemeenschap dus als je zonde verzoend is en je schuld vergeven en je krijgt de vrijspraak en de vrijverklaring dat dat begrijpt u vrouw dan heb je de zoete gemeenschap in dat eeuwig zalig Hebron hier te voorsmaken straks eeuwig gemeenschap met een drieëne God Alzo zo door voldoening krijgt de ziel verzoening en dan Bezer die vrijstap betekent sterkte en dan lezen we zo vooral ook bij de apostel met die doren hebben jullie die ook nog? In je vlees, heb je al drie keer gebeden, u misschien al vijf keer, om de doren uit je vlees te krijgen. En de betuiging Gods was, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is die sterkte dus ook in die vrij stap waarin de geest des geloofs de ziel dat rijkelijk doet ondervinden. En dan hebben we nog raarmoed en dat betekent verhoging. En dat is dat uit de modder en de drek. Vanwege de slechtigheid, goddeloosheid, zwartheid en walgelijkheid, etterbuilen en striemen, wordt zo'n ziel in de middelaar niet alleen de doodsterving, maar in de vrijstad en vrijspraak, ontvangen ze de verzekering des geloofs dat ze uit de drek worden verhoogd. Duidelijk, verhoogd als gezet op een rotsteen wiens werk volkomen is. En dan hebben we nog golan. en dat betekent blijdschap, verheuging. Nou, je kan me toch voorstellen in de natuur al als een echte rechte huismoeder in de schuld zit en ze kan met een paar maanden weer uit die zorgen komen alles af te doen en te voldoen. Dan zegt ze tegen de mannen die thuis komt. Man, kindertjes, de rekeningen zijn voldaan. We zijn verbleid en je kan dat mens ter gezicht zien. De ogen stralen van Treub, dat ze in ieder geval de achterstand kwijt is en dat ze weer de schuld kwijt is waarin ze gekomen was door ziekte of zorging op andere omstandigheden. Dus dat Golan betekent blijdschap en vreugde. Er waren drie vrije steden, dat weet een kind uit de Bijbelse geschiedenis, aan deze kant van het water, de Jordaan, en drie van de steden lagen aan de overzijde van de Jordaan. Wat een voorrecht, wat zegt u? Ja een voorrecht, u hebt het iemand toch horen lezen? En u kunt het ook aan tafel van middag nalezen bij de middagmaaltijd uit Deuteronomium 4 en dan neem u het vanavond eens uit nummer 35 en dan lees u nog wat nadere omschrijvingen in verband met de goddelijke opdracht aan zijn geliefde hemelgezant Mozes. En Mozes is de wet en wij zitten in Jozua en dat is de evangelie. Mozes is er geweest de leidsman uit Egypte en door de woestijn tot op een zekere hoogte. Je weet het geval uit de Heilige Schrift in verband dat Mozes in het aardse Kanaan niet gekomen is, maar in het hemelse. God heb hem doodgekust en aan zijn borsten heeft die eeuwige lieve koning hem thuis gehaald. En Joosua is het opvolger evangelie, dat bracht dus in Kanaan en dat is de man geweest als opvolger, dus van de wet. Mozes. Ja, zes vrijsteden, wat was ten heren toch goed, hè? Wat een voorrecht. En weet je wat, kinderen, dat zo aangenaam was? Want je zou kunnen dwalen, hè? Uit angst met die bloedvreken. want u hebt het gehoord. Als iemand iemands bloed vergiet, dan moet dat bloed vergoten worden. Dat is dus de doodslag. Dat is dus in dit verband. Ook de doodstraf, maar als iemand dus onbewust, de man heeft het letterlijk voorgelezen, het staat ook in de reeds eerst benoemde bijbelboeken, dat daarin dus per ongeluk, onverwachts, ongedacht, niet met opzet en voorbedachte radie, dan kon zo iemand naar een der God bepaalde steden vluchten. Maar weet je wat de voorrecht was, daar stonden borden, dat was ervoor, voorrecht. daar stonden borden. En wat stond er op die borden? Ja, daar stond die naam niet van die stad op. Wat stond er dan op? Wat denk je? Ja, er stond een paal op met een plank eraan. En dat was een uitkomst voor zo'n man of vrouw die vluchten moest. In verband met doodslag. In verband met de moord. Niet met de voorbedachte raden. Wat stond er op? Vliet! Wij nee, toch, daar stond toch wel op zeker de naam van de plaats. Nee, daar stond alleen op. Vliet! Vliet! Ja, dat is ook wat. En dat betekende dus dat woord vliet. Dat betekende natuurlijk voor die persoon. Oh, ik zit in de goede richting. Maar ik ben er nog niet. Maar het woord vliet houdt wel in opschieten, Niet erbij gaan zitten. Niet aan de kant gaan liggen. Want vliet, oh, dat betekent. Haast u. Spoed u om uw levenswil. Ziet dat je er binnenkomt. En dan bij die poort van die stad. Daar had een gesprek gevraagd. Dan hadden we een gesprek plaats. U moet denken, hoort eens kindertjes. Je kon bij zomaar niet binnenvliegen. Want het kon natuurlijk ook zijn dat het een opzettelijke moordenaar was. Iemand die met voorbedachte raden uit wraakgevoelens. Een van zijn naasten had doodgeslagen. Het zij met een hard voorwerp. Of het zij met de vuist. Of het zij een andere wijze zijn leven verkort. Even menselijk gesproken. Dus zo iemand werd bij die poort ondervraagd. En als het dan zo was, dat het niet met voorbedachte raden was, niet opzettelijk, dan werd hij in zo'n stad binnengelaten. En dat was een verademing. Maar aan de ene kant was er ook natuurlijk wat aan verbonden, je zal getrouwd zijn en kinderen hebben. Dan was er wel wat aan verbonden, hij moest wachten tot de dood van de hogepriester van die stad. En dat ving een kruis. Ja maar domenee, wat zeg u, als hij uiteindelijk maar uit de nagels van die bloedvreker blijft, hé, hey, in ieder geval, al, al zou die hoge priester, je mag toch niet bij zijn dood verlangen hè. Ik denk dat dat wel eens gedaan is. Ik denk dat ik het ook gedaan had. Dat ze dacht, die man die is nou bijna 60 plus. Ik hoop maar dat hij niet te lang meer leeft, dan kan ik naar huis. Hè? Hoop je niet mensen, kinderen? Ja, het mag niet zeg u, want dat is ook weer moord. Dat is ook weer verlangen naar iemands dood. Ja, maar als jullie jij eigen hart een beetje kennen, zij wel met mij eens zijn een mens die zijn eigen hart niet kent, die zegt dood meneer wat erge gedachten hebben u op die preekstoel, vreselijke gedachten mensen laten we me toch eerlijk wezen je zal toch thuis een huisgezin hebben je zal daar een boerderij hebben of een windop en je zal dan moeten blijven in die vrijstad tot die man sterft oh dus er zit niet in alles een overeenkomst nee ter deze niet want als u met die kindertjes gaat denken dat wij in het paradijs een moord hebben begaan en dat we dat niet met voorbedachte ramen gedaan hebben en dat we dat niet moed willen gedaan hebben dan zal u zich zeker in de verklaring van dit schriftgedeelte vergissen dus niet alles is overeen te brengen met de geestelijke inhoud van en bloedvreker en verdachte en vrijstad en hoge priester. Want je zit er nog mee, Aaron zijn preekjas was uit en toen is de man gestorven. En die lieve hoge priester had zijn preekjas niet uit. Ze hebben hem wel op Hogotanaak uitgekleed, maar hij was daar in dienst. En de lieve middelaar die is in zijn dienst gestorven. En Aaron is niet in de dienst gestorven, want zijn opvolger was al genoemd. Zijn zoon liep platgezet al met zijn preekjas aan. En toen is Aaron gestorven. Dus als een hoge priester stierf in de stad, was die niet meer in dienst. Dan was die al afgelost. En onze lieve hoge priester, onze gezegende middenheer, de dierbare heer Jezus, die is in zijn hoge dienst. Hoort u het woord dienst met een rode streep eronder? Is die gestorven? Is die heengegaan de weg van alle vlees? Plaats bekletend. En wordt tochtig, vanwege de liefde, tot de durfde van zijn vader. De durfde van Gods recht, de durfde van het oordeel. Hij zonder zonde, heilig, rechtvaardig, vlekkeloos, had geen striemen, geen etterbuimen, was niet zwart, wangelijk, verderfelijk. Hij heeft alles vrijwillig, hoor u goed, Roy eronder, op zich genomen. Om zo des vaders durfde te verheerlijken, des vaders recht te gehoorzamen, des vaders wet de na te luisteren, zowel in gehoorzaamheid als in dadelijke bovening van de vloek die op hem gelegd is. Wij hebben dan een hoge priester, die is antwoord gestorven. Ooit heb ik al zo gedacht, hij is in volle dienst zijn leven afgelegd. Zijn kostelijke rode bloed, dat warme bloed, dat menselijke bloed, met govvelig bloed, is gevloeid in zijn dienst. Hij was actief in dienst en de gehoorzaamheid openbergt, waarvan die in de stille eeuwigheid gesproken heeft. Vader zie ik om. ik draag uw heilige wet, die gij de sterren volleem zet. In mijn binnensteen geband. Vader, ik kom om uw wil te doen. Mensen, zouden jullie in Brakel, iemand hier mee. of van de ambtgenoten, die we ruimen hebben, me, dan doe ik een deurtje open, dan ga ik in de bank om te verklaren de liefde van Christus. Van deze aanbiddelijke hoge priester, die in onze vleeselijke natuur zichzelf heeft opgehoopt. Gonde tot eer. Godgeloze zwarte zon der. Want gelukkig de moordenaars. Die in paradijs niet onbewust. Maar een bewuste godsmoord. En hapt de stal God en de nacht. Om al zo met hemmerbroek. Waar ook de kindertjes en de broederen in onderwezen worden. Maar als die dus getuigd. Kunnen wij die met gods volkomen onderhouden. En dan zegt die half. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt een stukje, dat zegt hij ook niet. Hij zegt kardinaal nou door het gevoel? nee ik. En dat ik betekent geliefde kindertjes. Oudere en oudste luisteraar. Ook thuis in de kamer of op bed. Dat betekent een persoonlijke beleving. Hellebroek zegt niet nee jij. Maar de man zegt nee ik. Kunnen jullie dat ook zeggen vandaag volk? Zijn hier mensen op de galerij die door gods genade hebben beleefd? Nee, ik. Nee. We zijn in het leven altijd geneigd bij zulke ingrijpende We vragen vaders en moeders, kindertjes, om te zeggen, nee, hij, nee, zij, mijn vrouw, mijn man, mijn kind, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, die domenee, die oudeling, die diaken, die schoolmeester, die schooljuffrouw, die houden de wet niet. Maar die man, die man wil genade, zegt mensen, zij kennen ze. Eerlijk, eerlijk neem ik. En dan komt er nog wat, schrik niet hoor, want ik ben er nog niet. Dan zegt Helmer ook zo lief erachter. Maar ik ben, dan zegt hij weer niet ik, nee, ja ik juist. Hij zegt niet die ander, maar ik ben geneigd, God heb me naast. Mijn gedachten, woorden en werken te haten. Duidelijk, wie hebben het beleefd? Nou eerlijk, mees, ik ga niet meer verder ook, ik stop. Wil eerst weten wie het beleefd hebt. O arme jeugd, dat God het je ouderen vandaag deed beleven. Ik zwart, ik slecht, ik moordenaar, ik goddeloosje, ik helle hond, ik slaap van de duivel. Ik haat er van mijn lieve schapper. Ik haat er van mijn naaste. Ik, ik, ik. Beleefd, doe mensen, anders zijn de vrijstap geen waarde. En een beetje praten erover vandaag, daar kunnen ze nog aardig van uithouden. Maar de dadelijke verzekering van de goddelijke gebed, waar de geest ook jonge mensen liet zien, maar voor moordenaars, en niet onbewust, nee, nee, nee, nee, nee, als ik zonder ook op de pijp stoel, doe ik het met voorgedachte bed. O oh, geliefde hordes, geliefde kindertjes, wat is de mens. wat is een sterveling, een zwakte, een goddeloos, een overtreden van de wet. Niet alleen een godsmoordenaar, maar we het beeld gods hebben verloren, dat is de moord. En de aanslag op de hemel, en de aanslag op mekaar. O, oh, geliefde hoorders, jongens en meisjes, geliefd kent, jongetje, dat hobbetje je beleven kent, ik zou jongeren. En vandaag, vadertje, hond, moeder, oude grijzaad is hoog tijd, aan de meet kwam. Door persoonlijke beleving, heer, ik ben het. Ik vandaag in Brakel, ik ben de moordenaar. Ik ben uw straf en gramschap dubbelwaardig. Ik heb gezondigd, verloren zoon, tegen de hemel en voor uw volk. Hoe staat nou bij jullie? Je zegt misschien ik mis de gelost Ik noemde een van die vrijsteden steden de laatste, weet je het nog, blijdschap en vreugde. En dan zeggen ze me vandaag wel eens, meneer, die hartelijke vreugde in God die echt niet. Die lievelijke blijdschap in de dienst van God heb ik niet. En ze vragen geen eens naar de oorzaak. Maar weet je waar de breuk ligt? Ze hebben de bloedvreker te weinig in het oog. Maar de bloedvreker houden jullie wel in het oog hoor. En hoe noodzakelijk is het dan toch. Om aan te wijzen en heen te wijzen. Ja te overdenken. De noodzakelijke verzekering van het geloof. En nu heb ik het nog niet over de vrijstaat, want zover ben ik nog niet. Maar er zijn er zo weinig meer hoor. Die de zekerheid van het geloof in leven van de moord. Van de ellendige bestaan en de goddeloze hart. En de straf op de zonde bedreigt. Als je daarvan eet en al wat je doet en laat, je zal de dood sterven. En omdat daar zo weinig geloof zekerheid van is. Is er ook, ja dat kan een kind volgen, dat is geen wiskunde toch? Is er ook niet die geloos blijdschap hè? Dan heb je ook niet die geloos vreugde. Want ze komen niet in de vrijstad. Ze zitten met een tekst. Ze hebben ze een versje. En dat oog en die koon is een beetje nat. Ze worden in de preken nog een beetje opgebeurd. En een beetje liefelijk verkwikt. Die vrijstad komt zo nou niet. En terecht Gods, nou ja het is er wel. Maar ja dat komt niet allemaal niet in. Als je maar in begint, ja. Maar u gelooft toch gemeente kinderen, waar God het begin legt. Geef uw vrouw daar antwoord op. Kan u het zeggen? Geloof u niet dat er een haast komt? Zeg u het mevrouw, zeg het me. Als God je ontdekt. Aan je schuld en je zonde vriend meneer. Zeg u het me maar. Komt er dan geen haast. Geen vlieden. Borden stonden daar in Isdaraan vlieg, vlieg, Een Denk erom dat de persoon in kwestie gelopen heeft en dat hij er heus niet onderweg zijn sneetje brood op zit eten en dat hij eerlijk niet zegt met de buren daar in de buurt we maken een praatje en ik weet het hoor in verband met die steden daarin is er dan, daar in dat kan een kind volgen de ene zat er dichter bij een standen, dat, dat, dat kan een kind volgen kon wezen dat je er bovenop woonde, laat me maar wat meters noemen voor zo'n klein kind, dan is het wat duidelijker. He, kan wezen 500 meter ervan af, je ze verder om op. Kon, wezen een paar kilometer, dan moet je verder lopen. Maar zo die borden langs de weg, dat maakte het uit hè? He. Vliegt, vliegt! En ze stonden in de richting van de Vrijstad. En dan heigende, wat zeg u heigen? Want er waren mensen bij uw leeftijd, die waren buiten adem. Maar ja, het was er vlak achteraan. En als dat dan eens was, tien meter voor de vrijstad, en je kreeg de klap in je nek, en dan leg je in je bloed. Je wilde wel, of geloof ik niet meneer, wat dag uw vriend? Dan wil een wel. En als het nou geestelijk is, verstaan mocht worden, orders volk van God. Ik weet het niet, ik vrees hier van Gods volk in op. Ik ben bang dat er zitten buiten de vrijstad. Misschien wel aan het avondmaal. Misschien hebben ze wel aan het avondmaal gezeten. En de bloedvreker, je hoort er niet meer over. Ja, maar hoe moet dat dan, domenee? Nou ja, straks krijgen ze misschien net voor de dood de laatste slag voor de vrijstad, is net om mis. Ja, maar domenee, wat heet nou toch over? Zou het dan werkelijk met... Mensen, ja, die een overtuiging hebben gelegd, die veel hebben gepraat, aan avondmaal hebben gezeten. Ik doe het niet het harde geit, want mijn hart zit vol voor zover God het geeft in braken op mijn liefde en eerlijkheid, voor zover ik nodig heb om u de boodschap van morgen te brengen met alle ernst. Maar denk erover wat een bedrog. Mensen die gepraat hebben, van de wieg misschien tot grap zowat, zijn geschreeuwd en gepraat. En toch met die vijf dwaze maagden straks voor eeuwig buiten de vrijstad. Voor eeuwig buiten Christus. Voor eeuwig buiten het bloed. Denk aan Judas, was nog een amsdrager ook. Hij was nog meer ambtenaar als amsdrager, maar hij was er toch. En denk aan Saul, aan Demas en anderen. Laat het ons en die kinders, ook Gods volk tot indruk, maar ook tot waarschuwing strekken. Hoe noodzakelijk en in het licht van dit beeld van de vrijsteden, dat de bloedvreker die het recht had om te doden en God heeft het recht en het recht is een handhoudende, behaagt het hem dat ook uit te voeren. En dat bordje vliet, dat staat er. Dat staat in de heilige kanon. Daar geeft een hemel zelf genoeg getuigenis. Vliet, vliet, haast en spoed u. Een eerlijk volk van God, dat rusten onderweg is zo gevaarlijk. Rusten in en rusten op. Wees eens eerlijk. Zou u kunnen verklaren... Op goede dat in het licht van de ontdekking, je schuld en je verlorenheid, de bloedvreken zijn de godsrecht, achterna, inwendig in je conscientie, en wat een hemel je aanwees met deze woorden vliet, vliet naar de vrijstad. Hoe heb u dat doorleefd? meegemaakt, eerlijk hoor, noodzakelijk gepast en dan durf ik er wat bij te zeggen daar moet je niet van schrikken, ze zeggen wel eens dierbaar en hoe gaat het de ware vrijstad voor wie belangrijk en wie is hij de ware vrijstad waar oud testament heen wees naar Christus. Ze zeggen wel eens en iemand zegt het makkelijk na op praten, daar kunnen we nog wel aardig. Dan zeggen we de vrijstad, bloed en gerechtigheid van de middelen, noodzakelijk. Gepast, we kunnen de geëikte termen wel aardig al vanuit de wieg. Die stond op reformatorische bodem. Een reformatorisch gezin. Maar wat kent u in de beleving? Nazeggen is niet moeilijk. Als het voorgezegd is na praten, ik doelde op dierbaar. Er zijn mensen die zeggen, die vrijstad is noodzakelijk dominee. Maar ze hebben niet veel haast, dat hoor ik wel aan het praten. De bloedvreken die ligt wat te slapen in hun gedachten. Maar Gods vraag gaat door hoor, ook als ik slaap. En dan zeggen ze gepast, voor dominee Christus is gepast. En zijn bloed is gepast. Het is waar. Maar weet je wat ik mist? Wat dacht u, vrouw? Ik mis het dierbare. Ik meest zwaar geladen woorden. Over zwaar geladen zaken. Maar waar vind ik de liefde? Tot God en zijn recht. Waar vind ik de liefdesbekentenis uit de zekerheid van het geloof? Ik beken aan uw Heer, oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad wat in me werd gevonden. Ik beleed, nee niet in de vrijstad. Ik beleed na ernstig overleg mijn zwarte wogelijke boze daan. Ik herken de stem volledig in met de eis van dien heilige wat die de man zojuist nog heeft in geboden voorgelezen. Heere God, voor u uitgedaan in de zekerheid van het prachtige geloof aanvaard ik ook de vloek. Al gedaan, al gedaan, Aanvaard ik mijn me vonnis met de moorden daar aan het kruis en ik aanvaard het voor eeuwig en dan komt er ook geen verandering en dan worden alle borden binnengehaald van vliet vliet en dan worden alle vrijsteden opgerold en dan wordt Christus als de waarachtige godenbehaaglijke behagelijke vrijstad. Voor enige gesloten. Dan zeg ik eenvoudige zekerheid van het geloof. Amen. Ja, amen. Daar is het stuk wat over gaat, gemeente van Brakelkinders. Kinders. Daar gaat het over. Je hebt zo weinig mensen meer. Ach, wat jammer hè. Ook voor die jongens en meisjes jammer. Kinderen horen zo weinig te meer over in huizen. Over de eenvoudige. Bijbelse bekering, de werken van Gods geest. En dan vroeger keek ik zo ouders als hij. Dan zat je in huis, en de vader en moeder en gezelschap, zo na de preek. Ieder zo eens mocht getuigen, naar de mate van God geleerd. En altijd die ondergrond, dat was dat heenwijzen naar de vrijstad, en naar de vrijspraak, en de vrijmaking. Eerlijk, die ene vrijstad heet de vreugde en blijdschap. Dat ondervond je niet onderweg. Want zolang die bloedvreker, af en toe keek die, dan keek die man eens om, die vrouw. Die het meisje, o, o, zie je hem nog? Nee, maar er zit een bocht in de weg. Hé? Nee? met een bocht in de weg, zag hij hem niet. Maar dan zag hij wel dat bord vliet. En dan moest je maar meer naar de bord flieden kijken als achterom naar die, naar die bloedvreker die er met een ijzer voorwerpt of een houten knuppel of een grote keisteen achter je aankwam om je te doden. Want die had er recht toe. Dat recht was hem verleend. Heb een Heer ook recht, vrienden, vriendinnen, jongens en meisjes, jagoven, thuishoorder, hecht God recht om me te doden. Mag die u op dat stoeltje doden vanmorgen? Zeg, zeg het in vriend. Heb je er recht op? Ja. Heb je recht om het te doden op de preekstoel in de kerkruisbak. Zo gij in het recht gaat reden en ga slaan dus bij de hoge rechten geen ooit kind. Wie kan dan bestaan? God kan mij vermoorden. Omdat ik een godsmoord in paradijs begon. En dagelijks in overtreding ben van zijn lieve heilige wet. Ben ik zijn vloek en zijn gramschap dubbelwaardig. Wie is het waard? Nou, antwoord is Niet door. Ho, oh, hoor toch eens wat de geest werkt van morgen. Wie mag antwoord geven? beneden, daar lig ik. En wat je uitgetuigend en verklarend spreekt, dat is mijn staat. Het is een verdommelijke staat. Het is een staat vol onrust. Prediker, ik zie de bloedvreker. Ik heb inzicht in het recht gods. Inzicht in de vloek der wet. Inzicht in mijn oordeel. Dan mag ik u aanwijzen. En je hoort wel eens over ja. Een weg tot de middelaar, dat kan niet, want de middelaar is zelf, zegt hij, de weg, de waarheid en het leven. We leren wel toeleidende wegen, maar dan in het licht van, dat de Heilige Geest een ziel ontdekt en dat die hem, die ware stad Christus, zijn bloed en gerechtigheid, maar met de zekerheid van het geloof, in het vrijspraak van de rechter, op grond van wet en oordeel, in het licht van het voordeel, en de zoete vreugde die daarop volgt, in geloofsverzekering door de geest verwaardigd te mogen worden, hem te kennen als die stad die vrij maakt, en die niet vrij verklaart, want de vrijverklaring, vond plaats, door de rechter en in dat verband denk ik ook aan die poort ondervraagd worden en niet alles doortrekken hoor, ik heb dat straks benoemd hoor, dus kinders in verband met onze moedwillige moord, onze moedwillige zonde, onze voorbedachte raden en ook in verband met die hoge priester, hij is heb het straks u voorgehouden, die stierf in zijn ambtelijke dienst. Die stierf als hoge priester. En die zichzelf een onstrappelijk heeft opgeofferd. Laten we samen maar eens aanheffen, organisten met die dichter van Psalm 56. En daarna ervan het zesde vers. Ik lees het niet voor. En wij zingen het zesde van 56. Sterft. dat was een zorg hè. hoe je dat dan ook uit wil dat was een zorg en nou is zo'n groot voorrecht gemeente kindertjes dat nou een ziel die door de bloedvreker achterhaalt achtergejaagd wordt en die mag verwaardigd worden in de evangelische genade naar het welbare gods in Christus door de zekerheid des geloofs in die vrij stad Niet alleen vrij gesproken, vrij verklaard. Schuld verzoend, vloek. Weggenomen. Het oordeel van de dood hebben we net samen getokkeld met die man van 56. He, daar heeft hij van gezongen. Beveiligd voor de dood. Veilig, ja. Asiel verleend. Je leest dat dikwijls in de courant en de berichten. Ook mensen die vragen dus asiel en dan wordt dat wel eens verleend ter hunner bescherming en beschutting in verband als ze gezocht worden. Ja, die bloedvreken zocht. De man is in de stad ingelaten, bij het onderzoek is gebleken. We moeten dat natuurlijk nou niet doortrekken geestelijk, want bij dat onderzoek dan blijft natuurlijk de rechtmatigheid van de straf en ook blijkt dus dat het eigen schuld is. Nooit kan daar zijn dat het niet met voorbedachte raden. Moedwillige overtredingen waren. Dat moet je goed zien. Maar dan heb je weer een voordeeltje. Maak het zo eens kinderlijk noemen gemeente jongens en meisjes. Moeders, vaders een voordeeltje. Je hoeft niet te wachten op de dood van de oude priester. Nee. Dat lieve heilige kanon, dat getuigt er van een verse en levendige weg. Dat getuigt niet alleen van de kleur, maar ook van de zoetheid en de warmte van het bloed en verzoening. Dat getuigt van de voldoening bij God en waar gesproken wordt dus in het licht van de rechter, die doet dan directe uitspraak, daar hoef je geen maand op te wachten, daar hoef je geen week op te wachten, want dat lieve boek, daar staat er vol van dat dat à la minuut kan gebeuren vanmorgen in Brakel. Hé, oh nee. Ja dom, maar nou vind je toch zo doorslaan. Oh ja, word ik te ruim. Dus je kan van de Vrijstad te ruim preken. Kan je van bloed te ruim preken? Van gerechtigheid mijns vaders. En in de middelaar kan je dat te ruim over preken. Nou, dan wens ik je allemaal de mond te snoeren tot de ambtdragers te Als je daar te ruim van breken kan, nooit te ruim. Nooit te wijd. Ja man, maar het is toch beperkt, wat beperkt? Ja, tot uitverkoren Dat is waar man, je hebt gelijk. Volkomen ben ik het met je eens. Weten wij wie het zijn? Ik hoop maar dat u de bloedvreken ziet. Dacht je dat die bloedvreker op de hielen, dat die persoon die de moord begaan heeft, de godsmoord, de overtreding van zijn wet, het oordeel der verdoemenis en de doodwaarder, dat die als hij dat bord fliet ziet, dat hij zich langs de kant in het gras gaat zitten, is overdenken, zou komen op mij horen. Ja, stel je voor, daar aan die poort, he, daar staan die mensen, die oudheidkundige mensen bij die vrijsteden en dat bij dat onderzoek het misloopt. Die man heeft helemaal niet gedacht. Eén ding vliet. Eh? Jongens, meisjes, één ding vliet. Ja, huid voor huid. En dan kom ik nog even terug op het woord dierbaar. Want het is zo gelegen, als ik bij Abraham zie, in die geschiedenis, dan is Abraham een grote leugenaar. Hij zegt onderweg, terwijl die van nared gij het door God beloofde land verlaat. Ja, en hij zegt zeg maar, zeg vrouwtje, jij zegt maar dat je mijn zus bent hoor. Ja Abraham, maar gij zult niet hè. Nou ja, voor even noodleugentje, want uh, dan blijf ik misschien daar in het leven anders val ik in de handen van Faro. Uit vooruit als kinderen, ja, lelijkers, zwarte, leugenaars, grote leugenaars, hele grote, om te proberen in het leven te blijven. Maar als ze jouw vrouw dan misbruiken daar, ja, dat is natuurlijk ook een ramp. Hè. Dat is ook een ramp. Maar ja, als ik maar blijf leven. En als ze jou pakken, afvrouw, oh, we zullen straks wel zien hoe het afloopt met jou straks in dat, in dat, in dat Egypte land. Het is wat, hè. O gemeente van Brakel, geliefde kindertjes. Ik zit ik, ik. Ik heb er straks over ik gehad. Maar ik zit vol van ik in de kwaie zin. Wat er straks benoemd heb in het begin uit Hellebroek, dat is in de goede zin. Maar anders zitten we vol gemeente, ouders en kindertjes, met het ik in de kwaie zin. Ook godsvolk hoor. Abraham was er één, een gekende. Maar hij liegt erop los. Als die maar in het leven blijft en als de vrouw schade aangebracht wordt en dat ze daar in Egypte die vrouw misbruiken zullen, dat is uiteindelijk de tweede. Maar de eerste gedachte is vrouw, dan blijf ik misschien in het leven, anders wagen ze mij aan En ik word er niet zo graag aan gewaagd. Maar ik heb er in het paradijs God aan gewaagd. En als mogelijk is, wagen ik jullie er allemaal aan. Hoor u het? Zit er nog iemand met een traan, ik bedoel een echte, waarvan die man zingt, in '69. in de fles vergaat, op de rol geschreven, een zuvere boetvaardige traan, vanuit een gebroken hart u misschien, o God, ik herken mijn schuld, die u tot straat bewoog, u toen is rein, o God, en het vonnis van u de bloedvreker over mijn leven, het vader. Vliet, vliet. En dan dierbaarheid ook zien naast de noodzakelijkheid. En de gepastheid in Christus. En het onderzoek bij de poort. Dat viel daaruit in Israël vroeger. Oh, dus je hebt het niet. Niet met opzet meneer. Je kon er niks gaan doen. Ik kon er helemaal niks aan doen, eerlijk niet, ik heb niet meer voorbedachte raden, maar je leest ook voorbeelden, dat er een hard voorwerp uitschoot. Ik heb echt die moedwillig met een keinarm gegooid. Het spijt me vreselijk, hier heb je me. Ik kan er wel niks aan doen, maar ik heb er toch pijn aan, Want het was mijn naaste, al ging het per ongeluk, het is mijn naaste. Ik heb mensen meegemaakt die een kind hadden doodgereden, dat dwars de straat overstaan. En Ze hebben de leven lang, ze waren tijd van 14 dagen wit-grijs. Spier -wit grijs Kerels van 35 jaar, ik heb meegemaakt. De leven lang, als er ergens iets, of ze lazen een advertentie van een kind dood, gereden, dan vielen de tranen, wisselden langs de kaker. Misschien zit hier wel iemand, ik ben er voor bewaard. Het is wel bijna gebeurd, maar toch voor bewaard. Hebben u het meegemaakt? Onschuldig, dat kan, maar je blijft je leven bij. Blijf je leven bij. Dus ik kan me voorstellen, een verzoenlijke is een lied die aan de poort kwam. Die stond al met zijn handen omhoog. En ondervraagd wordende, ja, kon er niks aan doen. Maar ik heb er een ekel op, want die man is in de eeuwigheid. Dat kind is in de eeuwigheid. Door mijn toedoen is het leven bij. Me. Zijn vrouw is weduwe, en zijn kinderen zijn halve wezen. is mijn schuld niet moedwillig. Ik heb het niet met voorbedachte raden. De bijl schoot van de steel, of op een andere manier. Dat zo dus niet meer voorbedachte te raten, je gelooft toch wel En een Israëliet met een kruimel fassioen die vond het wel een wonder dat hij de borden had gevallen, vlieg, vlieg, vlak achter hem die bloedfreker, die rechtelijk had om hem te doden en als ze dan zei nou kom nu er maar in, ga maar binnen en bij die poort met die bloedvreker die wist wettelijk, stop, halve meter voor de poort, stop. Daar binnen mocht hij zijn wraak niet uitoefenen, daar mocht hij verder het vonnis niet voltrekken. Nou geloof u toch ik heb ene stad benoemd met blijdschap, dat er innerlijke verheuging was, Onderhoud in die vrijstad. Verzorging en bescherming, de vraag gesteld, de toren gesteld. Vrouw, dit is wat, ben je ook al aan het vlieden? Kindertjes, wat zegt dat kind? Ach domme ik begrijp je niet. Ach oh, lieve kind, ik breek ook zo ingewikkeld hè. Neem me maar niet kwalijk, ik ben maar een dwaas. Maar toch tracht ik het dat kind duidelijk te maken. Hoe? Wel kind, je hebt ook gezondigd. Je had je deug niet overtreder van de wet als je moeder, en net als je vader, hoor je het kindertjes, we hebben tegen een goed doet God gezondigd, de Heer is zo goed, ik durf openlijk in brakel om te zeggen dat God liefde is, maar God is ook rechtvaardig, God is ook heilig, en kind, dat doen we de hele dag tegen de Heer zonder, en tegen vader en moeder, er is een heilige wet die de man hier, de oude de diaken of ouderling net heeft voorgelezen. Overtreden. En dan moet die wet rechtvaardig betuigen in ons leven, ook van de kinders. Vervloekt is een ijgelijk. Oh, wat moet ik nou doen, dominee? Zo'n kind vraagt wat die doen moet, dat kan ik goed begrijpen. Wat je doen moet, kind, straks uit de kerk gaan. En thuis geen ruzie zoeken met elkaar. Ook niet over de dominee praten. Weet je wat je doen moet, dan ga je op je knietjes en dan ga je de heren vragen, hoor dit kind, om een nieuw hartje. En dan zegt het kind, ja hoe is dat dan, hoe gaat dat dan, een nieuw hartje. O kind, dan gaat de Heilige Geest in kinderen werken. De Heilige Geest kan in grote mensen werken. En dan word je o zo bedroefd, dat je tegen de heren gezondigd hebt en je dagelijks overtreder bent. En dan kan Gods genade ook grote mensen in Brakel en van elders gekomen de kinders ook de schuld doen beleven. En kind als je dat gevoelt, je hebt nou gehoord van die man die vluchtte naar die vrijsteden. Naar de plaatsen van ontkoming. Ga je dan ook vluchten dominee? Ja niet de een Brakel uit. Dan vlucht je niet thuis bij je moeder het huis uit en je vader. Weet je waar je naartoe vlucht, zak het eens verklappen. Eerlijk, ik heb het van kleine kinderen gehoord wel eens. Ook van grote mensen. En weten jullie het waar naartoe vluchten? Naar de schuur. Naar de zolder. Wat ga je doen dominee? Naar een plaatsje waar je alleen bent. En dat kind vraagt dominee, wat ga je daar doen hè? Want kind, dan ga je huilen. Dan ga je weenen? Dan lig je met een verbrijzeld hartje. In de schuld voor God. Dan lig je zo liefdevol te bewegen voor God. Je schuld en je zonde. Dominee, maar dat bordje vliet, dat bordje. Ja, kind, dat staan bij jullie thuis in de Bijbel. Je leest je vader of je moeder iedere dag. Dat staat erin. En staat er dan ook, dominee, van die vrijsteden. U hebt ze alle zes genoemd. En waar staan die vrijsteden? Moet je dan naar Zuidig gaan? Moet je naar Poederooi lopen? Nee, kind, hoor het. ouderen, hoeft niet. En het woord is nabij u. Dat is het woord des levens. Het woord der genadevriend. Het is niet verre van een iegelijk uur. Dat betekent dus fliet. Dat de Heer door het geloof een schuldelaar, Een moordenaar. Een verlorene. Een vloekwaardige. Een hellende doodswaardige. verwaardigd, bij het onderzoek aan de poort, waar die bekende me mag, met de moorden naar een kruis, de handen in de hoogte. Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb de dood en oordeel verdiend. Uw vloek en wraak over mijn leven. Dat gaat de geest met de zekerheid des geloofs doen aan vader, oude, dus kinders. in doel leven. En daar gaat het gebeuren. Zijn aan je eigen vrij spreken? Nee, er is een goddelijke vrijspraak in het licht van een goddelijke voldoening door Christus. Zijn bloed en gerechtigheid, zijn allervolmaakst offer zeg, liefheb, is God tevreden? Met wie? Met Christus. En zijn bloed zegt, wat is dat evangelie dan ruimen? Ja, dat kan je nooit te ruim brengen hè. Voor een die met de bloedvreker op de hele zit. Voor een daadwerkelijke belever vanmorgen in Brakel. Die geen uitkomst meer ziet. Maar de dood verhogen. En de bloedvreker op de hielen. Dat is het oordeel der verdoemenis. En de erkenning en aanvaarding. Daarvan door genade. Mag hij ook horen uit hemels mond. Waar het God de baart. Ja. Ik wil niet. Wie zegt dat denk je vriend. Wie zegt dat. Ze verklaren wel eens de Heer Jezus, maar dat is niet waar hoor, dat is een leugen, dat is een grote leugen. Ze willen alles met de Heer Jezus aanwerken, maar de Heer Jezus vind ik heel lief, vindt zijn bloed ook lief, vindt zijn gerechtigheid bijzonder lief, vindt zijn offer aan de bijzonder ruim. Kostelijk vind ik het, maar ik heb wel te doen met een die het laatste woord heeft. En wie heeft het laatste woord in die vrije stad? Dat is degene die vrij moest spreken, dat is de rechter. Dat is de eerste persoon in het goddelijk wezen. Je hebt een hoop mensen, ook zieltjes onder Gods volk. We komen nogal wat tegen vandaag. Maar je geloven mag dat ze een beetje aan het vlieden zijn. Aan het vluchten zijn. Een beetje gezien. En wat beleefd. Maar ze halen de drie personen door elkaar. En het wordt een winkel. En je mist de vreugde des heils, omdat je de zekerheid des geloofs mist van je vonnis aanvaarden. Dat is je dood vonnis. En zolang het dood niet aanvaard wordt, in de zekerheid van het geloof, en dat goddelijke uitspraak die dan gaande beleeft, krijg je nooit een zuivere gang met de Vrijstad. En in de Vrijstad krijg je nooit een zuvere uitspraak, en een vrijspraak. En in dat licht hoort de eerste persoon in de vrijstad getuigen. Lief, hè. Hé, geloof, dat is lief. het beleeft. Kostelijk, dat is ook wat. Ik wil niet dat deze in verderf. in de dood dalen. Ik voor u. Ja, dat is weer een ander ik. Nou heb ik het weer over de, over de middelen. De borg, ik voor u, dagen anders, 56 ben ik even aan het aanwijzen in verband met die vrijwaarding van de dood, een plant geworden in de doorleving, een plant in de vrijmaking en de uitspraak luidt al dus in de vrijstad en hoewel deze getuigenissen in het hart worden getuigd door de zekerheid van het geloof ervaren en ondervonden. In de liefde van Gods gerechtigheid. Ik wil niet, dat is de eerste persoon. Dat deze in het verderf dalen. En dat al zo'n getuigenis geeft de Heer. Want ik heb verzoening gevonden. En er is voldoening gegeven. En daarin spreekt God vrij. Van schuld en straf. En geeft recht op het eeuwige leven. Zou daar dan niet de vreugde En de zielsblijdschap worden doorleefd in het geloof. En ervaren mogen, schuldverzoenend, vrede geven met een kus van het recht. En de onderwerpelijke geloofszekerheid te mogen ervaren, de toren gestild, de gramschap gelust, Het geweten gereinigd van dode werken. En in de zekerheid van geloof met een drieëne God verzoend. Nou, antwoord is. Ja, komt erop aan. Je kan wel zingen beveilig me voor de dood. Maar als je de dood eerst niet aanvaardt als een vonnis over je leven. Dan word je niet beveiligd voor de dood. Er zijn een heilsorden. Ook in het licht van bloedvreker. Heenwijzing, aanwijzing, bekendmaking in een heilige geloofszekerheid. Naar het welwage gods. De even. Ik ga eruit toch gezegend mag worden aan het hart van Gods kinderen. de tijd is die nagaande zo ernstig. Er is zo weinig meer te vinden in de gemeentes van geloofszekerheid, zowel van het een als het ander. En dan mis je ook de geloofsvreugde in die vrijstaf, waar de wraak wordt weggenomen, de toren Gods gesteld en de gemeenschap Gods doorleefd en de vrede door het bloed, schuld verzoenend en vergevend, is er nou kostelijker in je lijf. wat, dan dat je zonden vergeven zijn, en dat die bloedvreken die stok van die drijver, straks houdt die voor goed op, als ze in een Ijozua de meerder in het hemelskamer zijn, dan houdt het voor goed op, maar staat toch naar het stakelens bewust worden, dan blijft hij standelijk een arm mens, dan blijft hij standelijk nog als een enige vloog en standelijk in het leven. Blijft het nog menigmaal in vluchten en zuchten en dan geven de heren de oefeningen des geloofs en onbekeerde kindertjes, onbekeerde vaders en moeders, onbekeerde grijze kruin, Onbekeerde daar wil je er een keer over denken? De bloedvreker is er, maar je ziet hem niet, het is voor je ogen verborgen, daarom heb je geen haast. Ja, je haast wel om door de tijd te komen, om je krugje. Je haast wel voor je rabobangboekje. Je haast wel voor je huisje. Je haast je voor je kinderen, dat ze diploma's krijgen, Maar allemaal. Allemaal mag het, ja ik zeg dat mag. Maar ik weet je wel vader en moeder liefde waarschuw voor je arme kinderen. Haast en spoed u. Het waren de laatste woorden van mijn godzalige broeder en vriend in Ede. Ze sterf werd geweest. Het waren de laatste woorden die hij nog zeggen kon. Zeg tegen de gemeente. Ook tegen de kindertjes. Haast en spoed u. Om uw levenswil, De bloedvrijke vriend die is er hoor. Ach, zie, ziet u hem niet? Kind, zie hem niet. Hij is er hoor. Godsvraag. over je leven. Over de zon. Wat vroeg je moeder of er een vrijstad mens. Die is er. Die vrijstad is, daar word je volop gepreekt. Ruim gepreekt. Is die er, ja hoor. Maar de bloedvreker is er ook. En dan bij de bloedvreker is hij tegenaast. En dan heb je ook geen dierbaarheid gepastheid en noodzakelijkheid gezien in Christus. In die lieve bloedbruidegom, de vrijstad. Daarom heb je geen haast. We haasten ons door het leven en straks gaan we eruit, er veel van vernomen, hè? met je lieve kerk, fijn dat je nou kindertjes, hebt. dat zit er bij, die hebben ze niet. Waarschuw je kindertjes wel eens vader, hè? wees eerlijk, moeder, doe je wel eens op je knieën gaan met je kinderen, de bloedvreker is er, en beveiligd voor de dood, je verveiliging is er niet. De vrijstad ben je nog niet ingegaan. God bekeer je. En openen jullie ogen ook van je kindertjes met ogen zelf. Hé, hey, nou zie ik mijn schuld mijn bezonderen. Nou zie ik de bloedvreker. De wet en het oordeel gods. Nu zie ik geen vrijstad, maar wel een bordje. Vlies, vliegt, Om dan door het geloof daar ook aan te horen geen zonde meer in mijn me Jacob, geen overtreding in mijn Israël en mij beveiligt voor de dood. Dan is de dood geen dood. Wie dood gaat en sterft buiten de vrijstad, die valt in de handen eeuwig van de bloedvrede. Maar die sterft en laat het eerbiedig zeggen dood, het woord dood wordt hier genoemd. Dood gaat voordat hij doodgaat, maar ik word sterven voordat hij sterft, die zal erven, en zal in het bloed en de gerechtigheid van de gezegende heiland, Jezus Christus, vanwege een rechtelijke uit en vrij spraak, volk, de vreugde des heils, de vrede des gemoeds, de vereniging met God, en de blijdschap des harten, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn uil zich straalt, ten hoogste de toppen stijgen. Bekomme de kerk, weer doorlopen? Hei gehaast, dan hoop ik dat de bloedvreker Gods recht en wet en het oordeel van je verdoemenis rechtvaardig over je leven, zo gevoelen dat je aan het lopen gaat vandaag aan het vluchten. Aan het vliegen. Ik heb het aangewezen vol gebrek. De helft is u niet aangezegd. Nog van het een, nog van het ander. Maar ik hoop de beoefening dat God het u geeft. Er kan geen rust worden gevonden. Buiten Christus is ook geen leven, moedertje. Nee, maar een eeuwig zielsverder. Arme kinderen. Arme kinderen. Die nooit horen van de ouders op tafel. Vader, bid je hart Durf je niet? Zijn je bidden voor je vrouw? Zij je bidden voor je kinders? Zij je vragen? Leer me bidden. Arme kindertjes, die geen biddende vader, een biddende moeder hebben. Ja, maar dominee, er is toch een hoge priester die leeft. Christus aan de rechterhand, Gods voor ons bidden dan mocht die jullie leren bidden en geven Gods volk de beoefening. O Here, laat ik het toch vanochtend in Brakelis zien, ik ben nog niet in de Vrijstad. En als de bloedvreker me raakt voor die tijd, dan ben ik voor eeuwig kwijt. En je hebt ook nooit geen gemeenschap en dan kan je nooit dierbare vrijage hebben met Christus, waarin de rust, de vrede en de verzoening worden gevonden naar het welbare gods. Amen. Heer, zou u achtervolgen willen. En als u achtervolgt, dan wordt het vlieg. Vlieg, haast u en spoed u om uw levenswil. Laat deze dwaze verkondiging. Het gestamel nog geheiligd, ook aan kinderen draad. Groter, maar ook thuis luisteraars. Ze zijn misschien allemaal nog buiten de Vrijstad en ze missen de Vrijspraak, de Vrijverklaring en de Vrijmaking door bloed en gerechtigheid van uw lieve burger. U bent de levende fontein en in de Vrijstad Christus wordt de vrede gesmaakt met een kus van het recht begroet. Wel gelukzalig, straks is er een eeuwige vrijstap. Dan houdt de stok van de drijver wel op. Daar rusten de vermoeide van kracht. Wat zal dat een wonder wezen, heren? Vergunnen tussen de wieg en het graf te beleven, tervaar te op goede gronden. Bewaar voor bedrog. Rechtelijke uitspraak en vrijspraak is nodig. God zegen het aan het hart ook van de kinderen. Bekeer vanmorgen nog mensen, laat ze haasten en poedeleren. Vliet, vliet, ach dat het beleefd werd. De rust opgezegd, de haast verkregen door het geloof. En in het geloof de zekerheid. Niet alleen de smart, maar ook de vreugde. Uit het heilig verbond, in en door het bloed de gerechtigheid van Christus vergeef het mijne kroon het uwe. Denk aan uw vaderlijk welbaar, ook aan uw arme volk vanuit de trouw die ons nog vergezelt als ontrouwe leugenaars. Gans bedorven in mij woont geen goed, maar u bent alleen maar recht en goed en doet nog goeddoende over ons en de kinders. Vanuit uw eeuwige trouw mocht het beleefd ervaren op goede gronden. Door het waarachtige geloof om Jezus wil. Amen. De dienst dv van dominee van Vliet op donderdag aanstaande 29 oktober gemeente gaat niet door. Wij sluiten zonder voor te lezen met 32.1. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Zij en blijven met u allen, allen.